Kies van Kersteren met het NOS-journaal. De voedselvoorraad in Gaza is nog goed voor maximaal 11 dagen. en De winkels kunnen binnen vijf dagen al leeg zijn. Daarvoor waarschuwt de VN. De behoefte aan levensmiddelen groeit... terwijl er maar weinig hulpgoederen Gaza ingaan vanaf de Egyptische grens. Door de gesloten ziekenhuizen lopen zieke mensen in Gaza essentiële zorg mis, zegt de VN. Naar schatting hebben duizend nierpatiënten kans op nierfalen... en 9.000 kankerpatiënten krijgen onvoldoende behandeling. De Russische ambassadeur in Israël wordt op het matje geroepen omdat Rusland afgelopen week gesprekken heeft gevoerd met Hamas. Een de delegatie van Hamas kwam op uitnodiging van Rusland naar Moskou, maar Israël ziet die uitnodiging als goedkeuring voor de terreur van Hamas. Rusland hoopt zich op te werpen als onderhandelingspartner in het conflict en haalt er regelmatig banden aan met zowel de Israëlische regering als Hamas, Hezbollah en Iran. De wedstrijd tussen Olympique Marseille en Olympique Lyonnais in de Franse eredivisie is afgelast. De spelersbus van Lyon werd een uur voor de wedstrijd in het Velodroom bekogeld met stenen. Daarbij werd Lyon-coach Fabio Grosso geraakt door glasscherven en moest hij worden behandeld voor zijn hoofdwonden. In overleg met de Franse voetbalbond besloten de clubs om niet in actie te komen. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico gewonnen. Het is de 16e regen dit seizoen. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez viel al bij de eerste bocht uit na een botsing met Charles Leclerc. De Brit Lewis Hamilton werd met zijn Mercedes tweede en Leclerc werd derde. Met de 16e zege van Max heeft hij een record aantal overwinningen in één seizoen in de Formule 1. En met zijn 51e zege in totaal evenaart hij de Franse coureur Alain Prost. Die had het record sinds begin jaren 90 op zijn naam staan. Het weer. Op enkele plekken nog een bui. Verder droog met opklaringen en een graad of 10. Komende dag eerst wat regen in het westen. Daarna tot de avond droog bij zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Trap dress? We won't do it all I spent so long trying to fit the prototype I kept on slipping in the gears And I never got it right, oh What's the use? What's the point? You got the wrong girl, oh So you can do what you're doing down there it gets in on you i don't wanna be in that game. no one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 Horen, hoe het met je gaat Laat me weten waar je staat En waar je over praat Vertel me hoe je ze staat Want ik hou één blik op de klok gericht En één blik op het avondlicht Niets geeft mij een teken Niets geeft mij de kracht Geef mij het zijn dat ik al lang verwacht Geef mij een teken van leven Laat me horen hoe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 like